7 uur. Het NOS Journaal. Dorald Meegens. Obama leidt herdenkingsdienst voor slachtoffers schietpartij. Veel doden in Brazilië door overstromingen. En fiscus naar dure jachten om btw op te halen. De Amerikaanse president Obama heeft een toespraak gehouden op een herdenking voor de slachtoffers van de schietpartij in Tucson. Hij zei dat het land is gepolariseerd en moet genezen. Bij de herdenking waren meer dan 10.000 mensen. Voor de dienst bracht Obama een bezoek aan het neergeschoten congreslid Gabriel Giffords. Zij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis na de schietpartij in Toersen. Obama zei dat Giffords kort na zijn bezoek voor het eerst sinds de schietpartij haar ogen opende. Haar toestand is nog steeds kritiek. Bij overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië zijn het afgelopen etmaal meer dan 270 mensen omgekomen. In de omgeving van Rio de Janeiro vielen de meeste doden, maar er zijn ook slachtoffers in Sao Paulo. Bij Rio zoeken reddingsdiensten met groot materieel... in de modder en puin naar overlevenden. In 24 uur is er in Brazilië en Colombia... meer regen gevallen dan normaal in één maand. De rivieren overstroomden en er ontstonden aardverschuivingen... waardoor veel slachtoffers in hun slaap werden verrast. Zeker duizend Brazilianen zijn dakloos geraakt. Het regent al twee weken in deel, grote delen van Brazilië... en de verwachting is dat dat de komende dagen zo blijft. De overstromingen in het Australische Queensland zijn de ergste in de geschiedenis van de staat. Dat heeft de premier van Queensland gezegd. De wederopbouw is volgens haar te vergelijken met die na een oorlog. In de hoofdstad van Queensland, Brisbane, staan woonwijken en industrieterreinen onder water. Een man van 24 is de eerste dode in de stad. Hij werd meegesleurd in een afvoerput en verdronk. Met de dood van de man stijgt het dodental tot 15. Er zijn er zeker 70 vermisten. Het pijl van de rivier de Brisbane heeft met 4,5 meter boven de normale stand het hoogste pijl bereikt. Het zal nog enkele dagen zo hoog blijven. De chemische industrie wil niet dat het kabinet de adviesraad gevaarlijke stoffen afschaft. Dat schrijft de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie aan de Tweede Kamer. In de brief staat dat de adviesraad een bruikbare wetenschappelijke bijdrage levert. Dat als die wordt afgeschaft veel kennis verloren gaat. De raad adviseert hoe rampen met gevaarlijke stoffen kunnen worden voorkomen. Het kabinet wil een aantal adviesorganen afschaffen om de regeldruk te verminderen. Vandaag praat de Tweede Kamer over het opheffen van de adviesraad gevaarlijke stoffen, precies op de dag dat er ook over de brand bij chemiepak in Moerdijk wordt overlegd. Staatssecretaris Atsma van Milieu wacht de mening van de Kamer af voordat er een besluit komt over het opheffen van de adviesraad.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 In de rijke landen en in Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen blijft het herstel van de economie nog kwetsbaar. De Belastingdienst heeft voor 20 miljoen euro aan naheffingen opgelegd aan eigenaren van luxe jachten. Het gaat om schepen in havens in de Middellandse Zee, waarover ten onrechte geen BTW in Nederland is betaald. Als jachten vooral privé worden gebruikt en niet zakelijk, zijn de eigenaren BTW schuldig. Samen met inspecteurs uit negen andere Europese landen heeft de Belastingdienst de afgelopen tijd in het Middellandse zeegebied onderzoek gedaan naar belastingontduiking. De landen legden bij elkaar 90 miljoen euro aan naheffingen op. Het onderzoek gaat door, staatssecretaris Wekers verwacht dat er de komende tijd nog meer btw-fraude met schepen aan het licht komt en dat er meer naheffingen volgen. New York is opnieuw getroffen door sneeuwbuien. De luchthavens zijn veel vluchten afgelast of vertraagd. Burgemeester Bloomberg van New York heeft een weeralarm afgekondigd. Er zijn honderden strooiwagens en sneeuwschuivers ingezet. En werklozen worden opgeroepen voor 12 dollar per uur sneeuw te ruimen. Eind december werd de stad ook al lamgelegd door hevige sneeuwval. Volgens weerkundigen is het uitzonderlijk dat het in 49 Amerikaanse staten tegelijkertijd sneeuwt. Zelfs op Hawaii is wat sneeuw gevallen. Alleen Florida is nog groen. Het weer bewolkt en regenachtig. In de noordelijke helft van het land plaatselijk dichte mist. Het is 4 tot 9 graden. Vanmiddag blijft het regenen en loopt de temperatuur op naar 8 tot 11 graden. Ook morgen en zaterdag blijft het regenachtig en zacht. Ah, WD-verkeersinformatie. In het noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Er staan er 20 files, zo'n 60 kilometer bij elkaar... En dat is wat meer dan gebruikelijk om deze tijd. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europort bij knooppunt Benelux, 3 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. De langste file op dit moment op de A27... vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven, 6 kilometer. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A50... van Zwolle naar Apeldoorn bij Epen. Daar staat nu 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht.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 En Lara Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De bewoners en omwonenden van Moerdijk zijn nog altijd ongerust. En of het bezoek van minister Schippers daar nog gisteravond veel aan veranderd heeft? Ja, wat ik zeg is, wij weten niet meer dan we weten. Ja, nou, zo meer erover. Eerst maar eens even naar Australië. Het grootste gevaar in de stad Brisbane lijkt geweken, maar de schade in de stad en in de rest van de deelstaat Queensland is groot. Een geëmotioneerde premier van Queensland, Anna Bligh, spreekt de bewoners van de deelstaat moed in voor de tijden die nog komen. I want us to remember who we are. We are Queenslanders. We are the people that brave tough north of the border. We the ones that they knock down and we get up again. This weather may break our hearts and it is doing that, but it will not break our will. De ramp zal het doorzettingsvermogen van de Queenslanders niet kunnen breken. Aldus blij. Gisteravond rond 7 uur Nederlandse tijd bereikte het water het hoogste punt. En iemand die de dans net ontsprongen is, is Annemiek Harreveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het water uw huis überhaupt bedreigd? Uh, bedreigd wel, omdat het vloed uh, eigenlijk vannacht bij ons van 4 uur zou komen... Uh, maar omdat het uh, minder is geworden dan dat we oorspronkelijk hadden verwacht, uh, zijn we droog gebleven. En wat betekent dat op dit moment voor u? Uh, dat we nu weer vrij zijn. De stad is afgesloten door water. En het water is nu allemaal weg. Dus we kunnen weer uh, weg, we kunnen naar buiten en we kunnen weer naar de supermarkt. Ja. Hoe spannend was het voor u, mevrouw Harreveld? Ja, we hebben afgelopen Mijn man en ik diensten gehouden om wakker te blijven om het water in de gaten te houden. Omdat ze ons ook waarschuwden dat het water zo snel zou kunnen komen dat u niet op tijd zou kunnen vluchten. En uh, ja, toen we hoorden dat het water niet uh, verder ging stijgen dan we hadden verwacht, waren we eigenlijk al blij en konden we weer gaan slapen. En had u ook bedacht uh, hoe u weg zou kunnen komen? Ja, we hadden alles al klaarstaan. Uh, we zitten zelf op 22 meter hoogte, maar de auto's stonden klaar om uh, boven naar de berg toe te rijden om uh, daar te kunnen vluchten. Mm -hmm. En dat geldt ook denk ik voor de mensen om u heen, de buurtbewoners? Ja, ja, we hadden constant contact met elkaar. Iedereen liep op en neer van het huis naar het water om te kijken of ze moesten vluchten. Wat hoort u verder uit Brisbane? Hoe is de situatie in de stad? Nou, ik hoor uh, dat het echt uh, heel goed wordt georganiseerd. Ze zijn uh, bezig met de grote schoonmaak nu... Omdat... Het water gaat nog wel stijgen met het vloed vanmiddag om 4 uur... en morgenochtend om 5 uur. Maar het zal niet meer zoveel zijn als het eerst was. We zijn eigenlijk nu bezig met de grote schoonmaak. Want is het water smerig? Laat het veel troep achter? Uh, ja, zeker wel. Ja. Wat ziet u dus, daarvan? Uh, ja, sorry? Wat ziet u daarvan? Uh, ja, dat is logisch. Ze zijn ook in aanraking gekomen met uh, rioleringen. En in de plaats van dat de afvoersystemen... Het water afvoeren dus, spoelt het eruit. Dus logisch dat er schuil uh, bij uh, komt. Ja, uh, riolering uh, heeft u natuurlijk in huis ook last van. Wat zijn nog meer de problemen? Elektriciteit? Ja, er zijn nog 125.000 uh, huizen zonder elektriciteit op het moment. Ja, en er zijn uh, 11.500 huizen die ondergelopen zijn met water. Dus ja, dat wordt nog een flinke klus. Hoe krijgt u uw informatie? Want als er nauwelijks elektriciteit is, is dat natuurlijk lastig. Ja, iedereen uh, werd al geadviseerd om uh, radio's te kopen met batterijen. We um, zetten ook de radio van de auto af en toe aan. En op die manier uh, houden we onszelf op de hoogte. En door met buren te praten. Hmm. Krijgt u nog informatie uit de rest van het land? Hoe is, hoe is de situatie? Ja, in Rockhampton uh, heb ik net gehoord... dat ze de Bruce Highway, de grote snelweg, kunnen bereiken via, via militaire trucks. Er kan wel uh, water... Uh, of sorry... Uh, een voedsel binnenkomen nu. Wat zijn de vooruitzichten? Weet u dat? Um, ja, het water dat blijft zakken, dus dat ziet er goed uit. Okay. We zijn nu gewoon bezig met een grote schoonmaakactie. En uh, ze hebben de militairen niet erbij geroepen om uh, de vermiste mensen te gaan zoeken. Dus je kunt enigszins opgelucht ademhalen, mevrouw Hareveld? Ja, ja, ja, want vanaf nu kan het alleen maar beter gaan. Alleen ja, het verschrikkelijke nieuws van de 15 doden in de 5 de vermiste dat. Uh, ja, dat blijft u wel uh, aandenken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dank dat u ons uh, even te woord wilde staan. Jo, graag gedaan. Annemiek uh, Harreveld was dat vanuit Australië, vanuit Brisbane. Twaalf minuten over zeven, dit is het NOS Radio 1 journaal. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de gezondheidsrisico's... voor de bewoners van de Hoekse Waard. Vorige week dreef de rookwolk van de brand bij Chemiepak in Moerdijk over het gebied... en de metingen van eventueel giftige stoffen lopen uiteen. Bovendien zijn nog niet alle resultaten binnen. Ondertussen proberen de gemeenten om hun bewoners zo goed en zo kwaad als het kan... wel op de hoogte te houden. Zo ook gisteren in het Zuid-Hollandse strijden. Mijn belangrijkste vraag. Nou ja, hoe, hoeveel uh, lood is het uh, schadelijk voor de, voor de volksgezondheid? Zeg maar, uh, wat, wat is het maximum? Uh, wat eigenlijk uh, ja, voor de rest... Uh, ja, we zijn akkerbouwers, dus uh, het is even afwachten wat de uh, vervuiling is. De Apollo sporthal in Strijen vult zich langzaam met mensen. Er zijn voor deze avond een heleboel stoelen neergezet. Want men verwacht een heleboel mensen met vragen. Vragen over de gezondheidsrisico's. Vragen over de vervuiling die die brand in Moerdijk met zich heeft meegebracht. Ik zou heel graag duidelijkheid en meer informatie willen. Um, juist die onduidelijkheid... Uh, leidt tot speculaties, tot onrust. En ik denk als je meer openheid van zaken geeft, uh, dat, we, dat we veel verder komen, dat die onrust verdwijnt en dat je weet waar je aan toe bent. Zijn er vragen? Er gaan mensen de zaal in met microfoons. Je hoeft niet uh, over elkaar heen te kruipen om naar het middenpad te komen. Komen mensen naar u toe? Hier vooraan halverwege zieke vraag, achteraan zieke vraag. Waarom is er niet met een helikopter tussen de lucht in gegaan en daar metingen gedaan? Want volgens mij zijn er al metingen alleen maar op de grond gedaan. En niet in de lucht boven de ramp. En ongeboren kinderen. Op dit moment is mijn vrouw zwanger. En uh, daar maken we toch zorgen over. van Oké, okay, hoe zit nee. het met ongeboren kindje? Is dit een ramp of is dit geen ramp? Volgens ons oud-burgemeester opstelt wel. En ik wil nu uit uw mond horen: is dit een ramp of is dit geen ramp? Gelet op alle de impact die het heeft, durf ik wel te zeggen dat het een ramp is. Ik dank u wel, maar ik ben zeer boos. Ik dank u voor uw komst en uh, ik wens u uh, wel thuis. Na afloop van de bijeenkomst staan de meeste mensen nog een beetje na te praten. En de echte bezorgdheid is over het algemeen nog niet weggenomen. Nee, nee er wordt heel veel gezegd over metingen en, en metingen. Maar op de langere termijn weet men nog steeds niet wat gevolgen kunnen zijn. En daar blijft gewoon heel veel ongerustheid over. Ja. Nou ja, gerustgesteld in zekere zin. Maar er zijn nog zoveel onzekere factoren waar je gewoon nog geen antwoord op hebt. En ook vragen die vanavond niet direct beantwoord zijn. Zoals van waar bevonden zich de meetpunten, et cetera. Daar is gewoon helemaal geen antwoord op gegeven. Meneer Kleijs, de burgemeester van, uh, van deze gemeente. De stoelen achter ons worden opgeruimd. Mensen zijn grotendeels naar huis. Heeft u het idee dat u de bezorgdheid uh, van de inwoners van Strijen... een beetje heeft kunnen wegnemen vanavond? Nee, dat heb ik gevoel heb ik niet. Uh, maar het is desondanks goed geweest dat we de bijeenkomst hadden. Want uh, bezorgdheid moet ook een uitlaatklep hebben. Er is nog een hoop wantrouwen onder de mensen. Wantrouwen wat betreft de meetresultaten. Wantrouwen of er nou wel of geen risico's zijn voor de volksgezondheid. Nou. Is dat wantrouwen überhaupt weg te nemen? Nou, dat is, ik hoop dat we de komende dagen tenminste een kans krijgen. Want als die informatie van de RIVM, eh, als dat bekend wordt, dan kunnen we nadrukkelijker en meer gefintuned communiceren over de echte risico's. Nu moet je het een beetje doen met een algemeen verhaal. Ben voorzichtig, doe vooral bepaalde dingen niet. En dat geeft mensen onzekerheid. Niets is zo erg voor mensen als onzekerheid. Dus die willen horen van... vertel me, van hoe gevaarlijk is het? Nou, wat mij betreft gaan we dat doen de komende dagen. Burgemeester Kleijs van Strijen. Verslaggever Paul Sanders sprak met hem. Zijn slechte stem is over het gevolg van een zware verkoudheid. Een discussie achter gesloten deuren. Die deur bleef dicht. De GroenLinksachterban worstelt met een mogelijke Nederlandse trainingsmissie in Afghanistan. Hoort u zo meer over? Van onze haarse redactie is maar eens even naar John Bakker. Want volgens mij wordt het langzaam toch wat drukker door wat ongelukken, of niet? John? Ja, inderdaad, dat klopt helemaal. Lara, 24 files, 80 kilometer bij elkaar. En een aantal worden inderdaad veroorzaakt door aanrijdingen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, bij knop het Hoevenlaken. Er staat 2 kilometer file, maar de weg is wel helemaal afgesloten. Het verkeer kan er nog net langs rijden over de vluchtstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Schellingwoude en Diemen... 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven. Daar staat inmiddels 6 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Epe 4 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De onrust in Tunesië heeft nu ook de hoofdstad Tunis bereikt. Dat was gisteren al en vannacht er dan ook prompt een uitgaansverbod... en is het leger met gepanzerde voertuigen in de stad aanwezig. Onrust is het gevolg van de enorme werkloosheid. De hoge voedselprijzen en het strenge bewind van president Ben Ali... die al 23 jaar aan de macht is. Gebeurtenissen worden ook door de 10.000 Nederlandse Tunesiërs... met grote interesse gevolgd. Jeroen de Jager ontmoette drie jongeren in een wegrestaurant... om te praten over de situatie. Zoals ik ook al dat aangeven uh, wel anoniem inderdaad. Want dat... Jullie willen anoniem? Ja. ja. Allemaal? Ja. ja. Mm -hmm. Waarom eigenlijk? Ik, ik wil geen uh, ja, slapende honden wakker maken eigenlijk, of in ieder geval... Uh... Want de arm van Tunis van Ben Ali reikt ver? Mm, zo zou je het kunnen noemen, inderdaad. Nee. Het enige waar wij uh, uh, zorgen om maken is om, om, uh, om onze familie en om de situatie uh, in Tunesië En dat geldt voor jou ook? Ja, absoluut. Anoniem? Anoniem. anoniem. Absoluut? Ja. ja. Het gaat heel hard op het moment, krijg ik de indruk. Het leger is op straat, in Tunis. Er is een avondklok, uitgaansverbod. Air France heeft zijn nachtvluchten, avondvluchten geannuleerd. Uh, minister ontslagen, chefstaf ontslagen van het leger. Um, ja, het enige waar ik uh, benieuwd naar ben is waar het op uit gaat lopen. President Ben Ali zei tot nu toe, het zijn terroristen die de straat op zijn gegaan. Wat zijn de geluiden? Mensen uiten zich, uh, vertellen wat er aan de hand is. En dat, dat, dat ze niet hier zijn aan het protesteren om uh, problemen te voorkomen. Ze protesteren meer voor... Ze hebben hongernood, ze, ze, willen, ze willen dat het beter gaat. Veel werkeloosheid. Veel werkeloosheid. Mensen komen niet rond. Uh, uh, uh, er is geen werk. En als er wat is... dat. dat ja, dat is niet genoeg, zeg maar, om rond te komen. Wat zegt het, dan? tot nog toe, de afgelopen week was het in, in, in de steden buiten Tunis, uh, het protest. Nu vanavond in Tunis, in de hoofdstad, wat zegt dat? Het was al aan het borrelen de laatste tijd en nu is er wel echt geweld uitgebroken. Het zegt natuurlijk dat het uh, steeds groter gaat worden. Het is geen uh, plaatselijk probleem, het is een nationaal probleem. En dat, dat komt nu toch wel echt naar, naar buiten, ja. Er wonen anderhalf miljoen mensen, denk ik. Dus het is 10% van de bevolking wat in Tunis woont. En uh, ja, dat zegt toch heel wat. En als mensen in Tunis al gaan protesteren, dan denk ik dat dat nog meer gaat uitbreiden. Omdat dan iedereen moed krijgt om te gaan protesteren. Hebben jullie contact gehad uh, vandaag met de familie? Uh, vandaag niet. De dag hiervoor wel. Uh, ja, vooral dat er veel uh, wordt geschoten. Scherpschutters worden ingezet. Uh, ja, het is net een oorloggebied uh, op het moment. Dus, uh... Hoeveel mensen zijn er al omgekomen? Uh, berichten nou in de 40 zeker. Hmm. En zonder gewonden uh, geteld. Geest die... is uit de fles. Ja, inderdaad. Dat klopt. En er is ook geen weg meer terug voor die mensen. Nou, Dat is de vraag. Want over het algemeen, daar waar er revolten zijn in de wereld... worden die gewelddadig de pannen ingehakt door de zittende macht. Uh, dat klopt. Maar uiteindelijk kan het natuurlijk ook ja, toch twee kanten op. We hebben het in Iran gezien, zeg maar. Ik denk dat Iran toch uh, een heel ander verhaal is. Omdat uh, Tunesië bondgenoot is van Europa en van het Westen. Iran kan wel op de vingers getikt worden, maar ze luisteren niet. Tunesië kan wel op de vingers getikt worden en ze moeten wel luisteren, denk ik. Ik denk dat dat het verschil is. Wij ontmoeten elkaar hier uh, in een wegrestaurant, anoniem. Jullie zijn onderweg om een demonstratie te gaan bespreken. Wat zijn de plannen? Nou, We zijn aan het kijken wat er eventueel mogelijk is... waar wij uh, op een positieve manier aan kunnen, uh, kunnen bijdragen voor het land. Ik, we zijn absoluut niet politiek gekleurd of iets dergelijks. We, willen, we maken ons gewoon zorgen om, ons, uh, om onze familie. En we willen dat hen gewoon niks overkomt. Ik begrijp dat er uh, vrijdag en zaterdag een demonstratie zal zijn. Die organisatie die dat organiseert, waar natuurlijk zoveel mogelijk mensen... Uh, ja, mensen eigenlijk op de, benen, op de benen brengen. Dat zijn dus bronnen via internet, dus wij weten ook niet precies hoe dat, uh, of dat inderdaad doorgaat of niet, want vorige week zou er ook een demonstratie zijn. Um, ik ben zelf ook niet geweest, ik weet ook niet wat er wel en niet is gebeurd. Dus uh, het enige waar wij uh, op kunnen bouwen zijn bronnen via het internet en voor de rest niks eigenlijk. Wat zou de zin zijn van een demonstratie van Nederlandse Tunesiërs om zo'n... Bijeenkomsten houden in Den Haag. Ten eerste willen we gewoon graag iets doen. Toch wel uh, iedereen uh, wakker schudden van, van de situatie momenteel. Ja, we doen iets. Dat is denk ik het belangrijkste. Het ja, is beter dan niks doen en uh, stil blijven. Na half acht spreken we met de Nederlandse ambassadeur in Tunesië... over de situatie daar, dat is Caroline Weijers. Het is uh, acht minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij schakelen weer eens even met het westelijk havengebied in Amsterdam. Want uh, daar is onze verslaggever Karin Alberts vanochtend. Het is een wat desolaat gebied. En gaat het ook nog eens niet goed met het onderwerp van vanochtend, Karin? Ja, Klopt, dat is de tankvaart. En de tankvaart, ja, dat zijn die grote binnenvaarttankers... waar diesel, uh, chemische producten, vloeibare producten in worden vervoerd. En ik ben aan boord van één zo'n tanker. En die leek goed door de crisis gerold te zijn, deze tak van sport... maar staat nu aan de vooravond van een aantal faillissementen. Want... Ronald Versloot, voorzitter van de overleggroep Particuliere Tankvaartondernemers. Er zijn de afgelopen jaren ontzettend veel tankers bijgebouwd. Waarom eigenlijk? Omdat het zo goed ging? Uh, nou, dat is niet uh, de hoofdreden. De hoofdreden is dat de wetgever een aantal jaren geleden besloten heeft... om uh, het uh, hele vervoer per binnenvaarttanker uh, van... Uh... Enkelwandige schepen om te zetten naar dubbelwandige schepen. Dus Want als je dan een botsing krijgt, dan gaat niet meteen je diesel uh, de rivier in? Inderdaad. Uh, Zo'n beetje naar aanleiding van de, van de rampen met uh, grote zeeschepen op zee... heeft men dat, dat eigenlijk probeert te kopiëren naar de binnenvaart. En die dubbelwandige schepen zijn inderdaad bij een botsing... hetzij met andere schepen, hetzij met de bodem of met de kant... zijn ze een stuk veiliger. En er is ontzettend veel bijgebouwd, want ik heb een lijstje voor me. In 2000 waren het zo'n 15 tankers en het afgelopen jaar ongeveer 115 tankers. En die enkelvoudige wanden, zijn die er meteen uitgehaald? Nee, die zijn er uh, helaas, zou ik gaan zeggen, nog niet uitgehaald. Maar dat was ook niet nodig, want die schepen waren nog niet aan het eind van hun economische levensduur. En ze hebben tot respectievelijk 2012, 2015 en 2018 hebben ze de tijd om de markt te verlaten... Dat betekent dat er in één klap, eigenlijk, of successieflijk de afgelopen jaren... heel veel tankers bij zijn gekomen, maar niet meer vracht. Uh, inderdaad, dat, uh, dat klopt. De, de vloot is op dit moment, je kan haast wel zeggen, verdubbeld. Jan de Jonge, we zitten hier in uw stuurhut, althans van uw tanker. Heeft u dat gemerkt afgelopen jaar... als je kijkt naar de hoeveelheid vrachten die u uh, vervoerd heeft? Nou, uh, we hebben vorig jaar hebben we 80 dagen zonder uh, werk gelegen. 80 dagen? 80 dagen... Dus uh, bijna een kwart. En uh, dat houdt in uh, ja, zonder inkomsten, terwijl alle vaste lasten wel, wel doorlopen. Pers en u heeft bijvoorbeeld personeel, want u heeft vier man uh, nu aan boord uh, op dit moment? Ja, maar uh, er zitten ook vier man uh, thuis. Dus uh, totaal uh, acht man op, uh, op, de, op dat schip. Ja, en uh, die moeten wel betaald worden aan het eind van de maand. Dus flinke strop afgelopen jaar. Heeft u verlies geleden? Uh, nou, verlies... Minder winst, aanzienlijk minder winst. En of het nou precies uh, resulteert in verlies, dat, uh, dat, dat, dat is misschien overdreven. Maar, uh, het is niet dat... zo dat u nu aan de rand van het faillissement staat? Nee, nog niet. Maar dat heeft er ook mee te maken dat wij dit schip hebben laten bouwen in een relatief uh, goedkope tijd. Het schip is zeven jaar oud, dus we zitten niet meer uh, tot onze nek in, uh, in de hypotheek. Dus dat is, maar als je zo'n schip vorig jaar of voor twee jaar in de vaart had gebracht, wat de collega versloot heeft gedaan, ja dan, dan hakt het er wel in, 80 dagen stil in. Ja, precies. Nou, wat dat betekent voor de binnenvaart, voor de tankvaart, gaan we straks verder over doorpraten. Karin Alpers, dus zo dadelijk weer vanuit de Amsterdamse haven. Het is vijf voor half acht. GroenLinks is een van de oppositiepartijen die mogelijk steun gaat geven... aan de politietrainingsmissie die het kabinet naar Afghanistan wil sturen. Leidt tot veel beroering in de partij. En om die reden hield GroenLinks gisteravond in Utrecht een informatieavond voor de leden. De nieuwe fractievoorzitter Jolande Sap ging daarheen om met hen in discussie te gaan. De bijeenkomst was besloten, maar na afloop bleken de leden zeer bereidwillig om hun eigen standpunt in de discussie toe te lichten. Wat voor ons heel belangrijk is als GroenLinks is dat wij graag de bevolking in Afghanistan willen steunen. Maar ik zelf heb er in ieder geval hele grote vraagtekens bij of dat met deze missie kan. Sterker nog, ik denk dat het met de missie zoals het kabinet dat voorstelt niet gaat gebeuren. Het is echt een worsteling, een hele moeilijke afweging. Kunnen wij bijdragen aan vrede? Kunnen wij bijdragen aan... Um, een stabiel leven voor, voor ja, de bevolking van Afghanistan? Of wordt het aanmodderen? En dat is gewoon ja, een gewetensvraag en een worsteling. Deze missie die is uh, bedoeld om de oorlog, uh, de contra-Gruya, verder te... Versterken. En ik geloof niet dat de militaire oplossing in Afghanistan mogelijk is. En dat is de reden waarom ik tegen deze missie ben. Dit is het zoveelste Amerikaanse feestje in de wereld. Amerika is al sinds de Tweede Wereldoorlog bezig. Overal in de wereld. Iran, herinneren we ons nog. Vietnam, Korea. Regimes te vestigen. En, en die regimes moeten dan een westerse bestuurstijl introduceren. En vaak mislukt dat. De sfeer was heel open en er is echt heel goed argument uitgewisseld. En ik heb ook het vertrouwen dat de kamerfractie daar ook echt naar gaat luisteren. Nou mevrouw Sap. Net partijleider en meteen een avond met bijna alleen maar tegenstanders van die missie naar Afghanistan. Nou ja, Ik denk dat inderdaad de tegenstanders de meerderheid hadden, dat verbaast ook niet. Dat zie je ook in de peilingen terug. Ik denk ook dat het voor tegenstanders nog net wat interessanter is... om hier nu te zijn uh, dan voorstanders. Maar wat mij opviel, was dat er ondanks dat mensen hier echt zware emoties over hebben... en forse meningen over hebben... Uh, wel respect was voor uh, de manier waarop de Tweede Kamerfractie tot een oordeel wil komen. De kritiek viel u mee? Nou, weet je, de, de kritiek en de kritische vragen op deze missie... Uh, die herken ik van Grodeel. Dat zijn ook mijn vragen. En er waren ook een aantal waardevolle aanvullingen moet ik zeggen. Maar wat mij, uh, ja, waar ik trots op ben, ook echt trots op mijn partijgenoten, is dat ze gewoon echt bereid zijn om het vertrouwen te geven aan de Tweede Kamerfractie. Om hier op een zorgvuldige manier tot een oordeel te komen. Nu is het op dit moment allemaal nog een beetje vrijblijvend, natuurlijk. Want de fractie heeft nog geen standpunt bepaald. Een deel van de achterban heeft dat al wel, als de fractie straks eventueel ja zou zeggen tegen die missie dan heeft u met een belangrijk deel van uw achterman toch wel een probleem. Nou, dan hebben we gewoon iets heel goed uit te leggen. Kijk, wij zullen ook nooit lichtvaardig tot een ja of lichtvaardig tot een nee komen. En als wij straks ons oordeel opmaken... dan hebben wij daar en heel goed geluisterd naar de gevoeligheden... naar de mening van de achterban... en ook heel goed alle inhoudelijke informatie gewogen. Bent u niet bang dat deze kwestie tot een scheuring in de partij kan leiden? Nee, daar ben ik niet bang voor.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 Dat u de PvdA rechts gaat inhalen om een rechtsminderheidskabinet aan de meerderheid te helpen. Mm -hmm. Hoe belangrijk is dat? Kijk, die PvdA rechts inhalen, nogmaals links, rechts, daar laat dit, dit soort vraagstukken zich niet in indelen. Maar laat ik wel dit zeggen, het helpt voor ons natuurlijk niet, het maakt het niet makkelijker... dat het juist dit kabinet is wat nu met die, dit voorstel voor deze missie komt. Maar wij vinden dit te belangrijk om dit puur door strategische overwegingen te laten leiden.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 President Obama leeft mee met nabestaande bloedbad Toersen... en overstromingen in Brazilië na dagen van hevige regen. Half acht geweest, goedemorgen. Mijn naam is Doral Megens. Het Amerikaanse congreslid Giffords heeft in het ziekenhuis... bezoek gehad van president Obama. Giffords ligt zwaar gewond in het ziekenhuis na de schietpartij... van afgelopen weekend in Toersen. Na het bezoek sprak de president op een herdenking voor de slachtoffers. Er is niets dat ik kan zeggen dat fill the sudden in your but know this the hopes of a nation are here tonight we mourn with you we in your grief 10.000 mensen bezochten de herdenkingsdienst De Tweede Kamer praat vandaag over het opheffen van de adviesraad gevaarlijke stoffen. Het Kabinet wil hiermee het aantal adviesorganen verminderen, maar de chemische industrie ziet afschaffing niet zitten in een brief staat, uh, die ze aan de Tweede Kamer hebben gestuurd... dat er veel kennis verloren gaat als de raad wordt afgeschaft. De adviesraad Gevaarlijke Stoffen helpt uh, rampen met gevaarlijke stoffen te voorkomen. Vandaag wordt er in de Kamer ook gesproken over de brand bij Chemiepak in Moerdijk vorige week. Op verschillende plaatsen zijn gisteravond bewonersbijeenkomsten gehouden... om mensen gerust te stellen na die brand in Moerdijk. Bewoners van Schravendeel zijn erg ongerust. Ja. Er is chemicaliën vrijgekomen. En als dat gemengd wordt met een ander materiaal... en dan gaat u mij niet vertellen dat er geen troep uit de lucht komt. Als ik dan ook nog eens een keer op televisie ziet dat een meneer een hoogleraar ondersteunt dat iedere rook giftig is... kan niemand mij hier vertellen dat er geen stroom aan de knikker was. Schraven gisteravond. Een geruststelling voor de mensen. De melk van bedrijven in de buurt van Moerdijk wordt niet op de markt gebracht, zegt LTO. De melk wordt wel gewoon geproduceerd, want de koe, koe kan je niet zeggen stop even met melk produceren. Maar de melk gaat wel naar Campina toe en die houdt hij apart op de melkfabriek... zodat hij niet bij de andere melk vermengd wordt. Natuurramp in Brazilië. Er is in de afgelopen 24 uur meer regen gevallen dan normaal in een hele maand. Aardverschuivingen en overstromingen zijn het gevolg. 270 mensen zijn al omgekomen in de omgeving van Rio... en nog meer mensen liggen vermoedelijk onder de modder. Maar de hulpverlening komt moeilijk op gang... En het ziet er naar uit dat het voorlopig niet beter wordt. De komende dagen houdt de regen in het zuidoosten van Brazilië aan. In Queensland, in Australië, staan ze voor de taak om het gebied weer op te bouwen... nadat het water daar het hoogste punt heeft bereikt. De premier van Queensland benadrukte dat de wederopbouw te vergelijken is... met het opbouwen van een gebied na een oorlog. Well, Queensland is reeling this morning from the worst natural disaster... in our history and possibly in the history of our nation. As we look across Queensland and see three quarters of our state... We now face a reconstruction task of post-war proportions. De premier van Queensland dodental is inmiddels opgelopen tot 15... en er zijn zeker 70 vermisten in Queensland. En in New York daar hebben ze niet te maken met regen of overstromingen... maar wel met enorme sneeuwbuien. De burgemeester heeft dan ook gewaarschuwd... dat inwoners van de stad moeilijkheden zullen hebben... Om op hun plek van bestemming te komen. Op dit moment is Florida de enige staat in Amerika waar geen sneeuw ligt of valt. Zelfs Hawaii heeft te maken met sneeuwval. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend komt er in het noorden van het land lokaal dichte mist voor. De temperatuur ligt hier rond een graad of vijf. In het midden en zuiden van het land is het bewolkt en valt er regen. De temperatuur ligt in deze gebieden tussen 8 en 11 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan de westkust is de wind krachtig, windkracht 6. Vanmiddag blijft het bewolkt en lokaal valt er nog wat lichte regen. Vooral in het noorden loopt de temperatuur nog wat op en wordt het 7 tot 9 graden. In de rest van het land wordt het vanmiddag 11 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en vanuit het westen gaat het weer wat harder regenen. Het koelt nauwelijks af en de zuidwestenwind blijft stevig doorwaaien. Morgen is het opnieuw grijs, regenachtig en zacht met temperaturen rond 10 graden. De zuidwestenwind waait morgen zelfs nog wat harder dan vandaag. In het weekend is het overwegend droog en wellicht is er zondagmiddag ook nog wat zon. Het blijft zacht met 7 tot 10 graden en we houden een stevige zuidwestenwind. ANWB-verkeersinformatie. In het noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Er staan er nu al 43 files, 180 kilometer bij elkaar. Door het slechte weer is dat ongeveer het dubbele van hetgene wat er normaal zou staan om deze tijd. En daardoor zijn er ook wat aanrijdingen gebeurd tot de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... Bij Hoevelaken, 9 kilometer na een ongeluk. De weg is daar afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. Ook een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Volendam en Diemen. En dat zorgt voor 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Wat korter is de file na een ongeluk op de A15... van Europort naar Rotterdam, bij Pernis, 2 kilometer. Maar ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. En na een ongeluk op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn...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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1. Journaal te volgen via internet, ook via nos.nl. En daar vindt u ook alles over de overstromingen in Australië. Maar er gebeurt ook nog wat anders daar. Want maandag begint het tennis, Australian Open. De kwalificaties zijn al begonnen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Vier mannen, Nederlandse ja. mannen, doen aan de kwalificaties mee. Hoe hebben ze gespeeld? Ja, het is, eh, op zich is dat al uniek. Hè? Twee mensen die zich al geplaatst hebben. Vier mannen en twee vrouwen. Dus we hadden acht potentiële eh, deelnemers. Dat is inmiddels inderdaad wel teruggebracht eh, tot zes. Omdat eh, Seisling en Middelkoop, jongens die al jaren proberen dit niveau te halen... gisteren in de eerste ronde zijn uitgeschakeld van de kwalificaties... Twee andere Nederlanders, Houta uh, Kalum, ook zo'n jongen die al jaren meedoet... en steeds tegen dit niveau aanhinkt, die won wel zijn eerste ronde wedstrijd. En uh, toch wel een bijzondere jongen is Thomas Schorel. Die won ook zijn eerste ronde wedstrijd en dat is een beetje komende jongen op dit moment. Ik ken hem niet. Nee, het is iemand die uh, relatief onbekend was. In december uh, dook zijn naam ineens op omdat hij de Dutch Masters... zeg maar een soort Nederlands kampioenschap, afsluiting van het seizoen... daarin versloeg hij de Bakker en Hazen, de mm -hmm. twee spelers die gewoon via kwalificatie... ...van de World Ranking al gekwalificeerd zijn voor, de voor deze Australian Open. Um, toen ging hij zich voor de tweede keer in zijn carrière voor een ATP-toernooi plaatsen. Moest hij vorige week meteen tegen Roger Federer. Er zijn leukere dingen in het leven in de eerste ronde. Uh, 7-6, 6-3. Uh, kreeg uh, veel complimenten zelfs van Federer. Die zei, ik heb tegen een echt goede tennisser gespeeld. Jongens, 21. Uh, komt inderdaad een beetje uit het niets. En uh, moeten de verwachtingen nog niet te hoog maken. Maar dat is toch wel iemand waar we een beetje op gaan letten, zeg maar, het komend jaar. Want hij is nu nummer 156 van de wereld was. Enorm omhoog geschoten. Dus dat is hopelijk eh, hmm. na de bakker en hazen een derde Nederlandse tennis die echt een beetje kan maar gaan aansluiten Maar nou doe je het toch niveau. hè? Nou ga je ja, toch de verwachtingen hoog maken. <laughs> Ik ga de verwachtingen hoog maken dat hij gaat aansluiten in het komend okay, jaar op, de, okay. op dit niveau. Robin Haas en Timo de Bakker, je noemde ze al, die staan stevig ja. in de top 100 en rechtstreeks geplaatst. Maar zijn ze wel in vorm? Nou, de Bakker heeft twee toernooien gespeeld en daarbij twee keer in de eerste ronde verloren. Ja. Uh, niet, niet weggeslagen, maar toch uh, ja, gewoon wel twee keer verloren in partijen waar hij vorig jaar vaak net won. Dus uh, dat lijkt niet in zijn allersterkste vorm. Robin Haas heeft vorig jaar een prachtjaar gehad na die lange blessures. Bereikte vorige week de kwartfinale van een ATP toernooi. Verloor gisteren uh, nipt van Isner in de tweede ronde. Die kan wat hoopvoller, eh, wat zijn vorm betreft, naar het toernooi uitkijken. Loting is voor deze mensen ook altijd erg, erg belangrijk hoe de loting uitvalt. Dus dat zal ook een beetje mede bepalen of we het er eh, wat langer over kunnen hebben volgende week, zeg maar. En hoe doen ons vrouwen het? Ja, dat zijn de klassieke namen langzamerhand, hoewel ze beide nog hartstikke jong zijn hoor. Kraaij, en Rus, eh, die moeten beide de kwalificatie spelen. Maar zoals je net al zei, eh, in Melbourne is het gelukkig eh, niet zo erg als in Queensland. Maar het regent wel momenteel en hard ook. En de verwachting is dat dat nog even aanhoudt. dus die kwalificatiewedstrijden voor vandaag. Daar komen ze tot nu toe helemaal niet doorheen. Weersverwachting is overigens wel zodanig dat ze verwachten dat vanaf het weekend het weer snel opknapt. Dus ze zullen misschien nog wel een aantal partijtjes in het weekend moeten spelen, de, de, de kwalificatiespelers. Maar het toernooi lijkt toch ongestoord van start te kunnen gaan aanstaande maandag. Met twee, in ieder geval, misschien vier en misschien wel zes Nederlanders. Wie weet. Kijk eens aan. Tom, dank je. Joie. Het begint ook wat minder hard te regenen in Queensland. Het water begint daar wat te zakken. Maar Brisbane is en blijft nog wel een tijdje rampgebied. Grote delen van de Australische miljoenenstad staan onder water... doordat de Brisbane rivier is overstroomd. Inwoners van de stad waren gewaarschuwd... en namen voorzorgsmaatregelen, hoort u net. We spraken met iemand in Brisbane. Ze bleken niet afdoende om een ramp te voorkomen. Over Brisbane en over het water en over Queensland... gaan we praten met professor Abt Borsboom. Emeritus Hoogleraar Pacific Studies... aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Goedemorgen, meneer Bosboom. Nou, goedemorgen. Brisbane um, staat onder water voor een deel um, eigen schuld? Dat is misschien wat veel gezegd, omdat de combinatie van springvloed en harde regen en regenseizoen um, een, een soort uh, natuurfenomeen is wat niet helemaal te voorkomen is. Maar ze hebben maar, wel veel gebouwd, hè? Maar ja, na de overstroming van 1974 is er een rapport verschenen waarin gewaarschuwd werd om in bepaalde delen van Brisbane zeker niet te bouwen, omdat die te laag liggen. En omdat uh, wanneer je daar gaat bouwen, de huizen onder water zullen lopen. En dat rapport dat is uh, genegeerd. Uh, er is pas recentelijk uh, weer wat bekend over geworden. En daar zijn toch alarmerende conclusies uit voortgekomen... over projecten, uh, projectontwikkelingen in delen van Brisbane... die uh, niet verantwoord waren als de rivier uh, weer zou overstromen. Ja, en dat is nou gebeurd. En dat hebben we ook gezien, uh, en misschien nog wel heviger, in de stad Toowoomba. Hè? Want daar is het flink misgegaan, ook uh, onverwacht. Een enorme vloedgolf, geldt dat... Daar ook? Hebben ze daar ook verkeerd gebouwd? Nou, in uh, Tuwoem, uh, daar, daar lopen twee uh, kleine riviertjes door de stad. En uh, die hebben ze uh, als een soort uh, mooie landschap, uh, uh, landschaparchitectuur... hebben ze die in de stad mooi ingebouwd met ook... Uh, um, uh, de, de, Mooie, mooie boulevards langs rivieren rivier. En mm. uh, in de veronderstelling dat er niks zou gebeuren. Nou, we hebben gezien in Toowoomba dat daar een soort inlandse tsunami naar beneden kwam. En die rivieren, zo onschuldig als de legen, die kreken, die werden opeens um, ja, woeste rivieren. Ja, bijna moordwapens hè, waren het. Ja. ja. Dus in dat opzicht um, heeft men de waarschuwende rapporten in de wind geslagen. Daar is zich niets van aangetrokken en doorgebouwd. Dat klopt. De ramp nu is iets minder wat betreft de waterhoogte dan in 1974, maar er zijn veel meer gebieden, ook in Brisbane, getroffen omdat die stad geweldig is uitgebreid sinds die tijd en dat er gebouwd is op plekken waarvan het rapport zegt dat had je niet moeten doen. Ja, Brisbane is een miljoenenstad, twee miljoen mensen. Het is een, gro een grote stad, letterlijk een grote stad, want men gaat daar niet in flats wonen. Iedereen wil zijn eigen huisje hebben. Ja, zoals uh, ook andere Australische steden, zoals uh, Sydney en ook Melbourne, uh, is de opzet van de stad als volgt. Je hebt daar een central business district, een soort city met hoogbouw, het zakencentrum. Maar uh, daaromheen uh, uitgestrekte gebieden waar die suburbs gebouwd worden. En ruimte genoeg. En ja, de mensen die uh, hebben ruimte genoeg en uh, iedereen heeft graag zijn eigen vrijstaande huis met een stukje land omheen uh, en een zwembad dat is ook begrijpelijk. Is ook, uh, er is ook ruimte genoeg, maar dat betekent dat uh, uh, voor een miljoenenstad met, met zoveel mensen dat er heel veel beslag wordt gelegd op ruimte. En ook op gebieden waar, uh, uh, als, het, uh, uh, als het gebeurt wat nu gebeurd is, uh, die, dat die gebieden onder water komen te staan. Denkt u dat als ik u zo hoor hè, over die rapporten die genegeerd zijn, um, dat er nu gezwarte piet zal worden? Dat dat nu gezocht zal worden naar degene die die rapporten genegeerd hebben? Nou, op het ogenblik is natuurlijk alle nadruk op de ellende van dit moment en de solidariteit en uh, schouders tronden, zoals ook uh, de premier gezegd heeft. Dus dat uh, is nu nog niet het geval, maar Um, dat zal zeker gaan gebeuren dat men zich gaat afvragen... Van, uh, had het kunnen worden voorkomen, wat moeten we in de toekomst verbeteren? Hetzelfde is gebeurd vorig jaar uh, toen in Vic de staat Victoria... die geweldige bosbranden waren met uh, 175 doden. Toen uh, de ellende eenmaal voorbij was, uh, kwamen er ook uh, studies... waaruit bleek dat er grote fouten waren gemaakt. En daar zijn toen... Uh, koppen uh, Best kans dat nu ook een dergelijke uh, evaluatie gemaakt wordt. En we zullen zien wat daaruit voortkomt. Maar nou, meneer Borsmoom, dan zijn ze volgende keer gewoon weer de pineut. Want die huizen staan nou eenmaal nu op die onveilige plekken. Dring dat maar eens terug. Dat lijkt me ook heel moeilijk. Uh, er is een dam gebouwd, uh, de Dam. En men dacht dat die het grootste deel van het gevaar wel uh, zou uh, ondervangen... Maar ja, het is ook voor een deel wel gebeurd, maar die dam die staat ongeveer ook weer op, uh, op, op springen, omdat die een uh, geweldige overcapaciteit nu heeft. En dat water moet toch ook weer geloosd worden. En het heeft misschien ertoe geleid dat het wat, water in Brisbane niet zo hoog kwam als in 1974, maar het heeft zeker niet kunnen voorkomen dat de grote delen van de stad nu blank staan. Hoe groot is de kans eigenlijk dat het water um, verder trekt naar het zuiden van het land? Dat is al voor een groot deel gebeurd. Want in Queensland begon het ook naar het noorden. En is het, uh, heeft het water inmiddels uh, Brisbane bereikt. En ook gebieden ten zuiden van Brisbane. En ook het noorden van New South wales heeft al uh, waarschuwingen gehad. Er zijn ook al mensen geëvacueerd. Hoewel het op dit moment iets uh, minder gevaarlijk lijkt. Hmm. Maar de riviersystemen um, die lopen zo van het noorden naar het zuiden voor een deel. En wanneer uh, het water de, de grote rivier de Murray bereikt dan, uh, dan stroomt. Het water diverse staten door, zodat het uiteindelijk in Zuid-Australië uitkomt. Ja, Daar zouden ook overstromingen uit kunnen voortkomen, maar dat is afwachten. Laten we hopen van niet. Uh, professor Ad Bosboom, dank dat u ons te woord wilde staan. Graag gedaan. En Merit is hoogleraar Pacific Studies, en dat is die in Nijmegen. Jarenlang hoorden we helemaal niet over Tunesië en haar inwoners. Misschien alleen dat je er op vakantie kunt gaan. Rellen en onrust hebben dat veranderd. Zo dadelijk de Nederlandse ambassadeur in Tunesië. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met inmiddels 50 files, 220 kilometer bij elkaar... en dat is zo'n 100 kilometer meer dan gebruikelijk om deze tijd... heeft alles te maken met het slechte weer... en daardoor zijn er een aantal ongelukken gebeurd. Onder meer op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken... Er staat nu 9 kilometer file. De weg is afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. Ook een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Kadoelen en Diemen zorgt dat voor 9 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Ook 9 kilometer na een ongeluk op de A12... vanuit Den Haag naar Utrecht bij Bodegraven. Daar is de linker rijstrook afgesloten. Na een ongeluk op de A15 van Europort naar Rotterdam... bij Pernis, 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht... En er is ook een ongeluk gebeurd op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe, daar staat nu nog 8 kilometer. Maar het goede nieuws, alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht. Opnieuw waren er gisteren rellen in de Tunesische hoofdstad Tunis. Het is al weken onrustig in Tunesië... omdat de bevolking ontevreden is over bijvoorbeeld de hoge werkloosheid in het land. De afgelopen dagen zijn er tientallen doden gevallen bij de onlusten. Voor Nederlanders is Tunesië toch traditioneel een populaire vakantiebestemming. Maar hoe anders is de realiteit op dit moment. Carolien Weijers, Nederlands ambassadeur in Tunesië. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u zich de afgelopen dagen onveilig gevoeld? Ik heb mij persoonlijk op geen enkel moment onveilig gevoeld. Heeft u wel wat gemerkt van de onrust? Uiteraard als ambassade volgen wij nauwgezet uh, de ontwikkelingen in het land. En in het bijzonder wat er in Tunis is gebeurd de afgelopen dagen. Uh, wij rapporteren daarover aan, uh, aan onze minister, aan ons departement. En wij houden via uh, e-mails en boodschappen op onze website de Nederlandse gemeenschap op de hoogte. Wat heeft u gemerkt dan van, uh, van de onrust en de rellen en, de en uh, alles wat er gaande is in Tunesië? Ja, um, kijk, net als voor ieder ander komt een deel van onze informatie ook van de media. Dat zal u tot tevredenheid stemmen. Um, tegelijkertijd um, hebben wij natuurlijk heel veel contacten met collega's hier in de stad, mm -hmm. met Tunesiërs. En dat zijn uh, allemaal bronnen van informatie. Het zijn allemaal uh, stukjes die bijdragen aan het mozaïek dat het uh, beeld creëert van wat er hier aan de hand is. Maar durven Tunesiërs met u te spreken? Want bij ons hebben wij gemerkt, um, voor ons is het lastig om um, bijvoorbeeld Tunesiërs in Nederland... Uh, niet anoniem te spreken überhaupt, maar überhaupt om te spreken te krijgen. Omdat ze doodsbang zijn wat er met hun familieleden gebeurt in het land. Ja, de ambassade heeft uiteraard een, een netwerk van contacten. En, en op die contacten kunnen wij een beroep doen om, om informatie te krijgen. En mevrouw Weijers, hoe, hoe is het dan met die informatie? Wat heeft u Den Haag bericht? Hoe, hoe ernstig schat u de situatie in? Uh, bij... Uh... Wij hebben de, de, de situatie nauwgezet gevolgd de afgelopen weken. Zoals u weet is het uh, uh, ernstig geëscaleerd. Uh, in het bijzonder vanaf het afgelopen weekend. Wij um, hebben uh, zoveel mogelijk gedetailleerde informatie doorgegeven aan het departement. Ik ben het met u eens. De situatie is zorgelijk. Is zorgelijk, dat heeft u ook gezegd. Dat heeft u ook doorgegeven aan Den Haag. Ik denk dat, uh, dat dat niets nieuws is. Kunt u wat concreter zijn, mevrouw Wijs? Wat maakt de situatie zo zorgelijk op dit moment? Um, het, het is ongebruikelijk wat er op dit moment gebeurt. En uh, dat maakt het des te belangrijker dat wij uh, alle betrokkenen... en dat betekent dus ook de Nederlandse gemeenschap in uh, Tunesië... en eventuele toeristen op de hoogte houden... Daartoe bestaat een, een reisadvies. Mm. Um, er is altijd een reisadvies uh, van kracht. Dat is uh, de laatste weken twee keer aangepast, geactualiseerd. Mm. En daarin uh, vermelden wij uh, waar mensen uh, op moeten letten. Dus, Mevrouw uh, Wijs, ik heb het idee dat u, u blijft wat formeel. Is het voor u ook lastig om hier vrij over te praten? Um, ik ben, uh, om te beginnen, Nederlands in de tweede plaats Nederlands ambassadeur. Dus ik kan vrijheid praten. Hmm. Nee, omdat wij vragen naar uh, wat u concreet merkt van de onlusten. En, uh, daar krijg ik, ik krijg nog steeds niet echt goed een beeld van. <tus> ja, ik, ik denk dat mijn taak op dit moment vooral is... om te zorgen dat wij zoveel mogelijk informatie verzamelen... en zorgen dat um, degene om wie wij nu in de eerste plaats... Uh, moeten denken, dat zijn de Nederlanders in Tunesië op ieder moment volledig op de hoogte zijn van wat er aan de hand is. En lopen die Nederlanders dat... ook gevaar of, of valt dat mee? Er is geen enkele aanwijzing uh, dat de onvrede zich uh, specifiek op buitenlanders richt. En uh, dat is uh, wat dat betreft een geruststelling voor betrokkenen. Hm. Um, wij adviseren mensen om uh, bepaalde plekken te meiden, uiteraard uh, demonstraties, uh, samenscholingen, om zich daar ver van te houden. Ja. Ad adviseert uh, u ook al vakantiegangers om niet te komen? Dat advies is vooralsnog niet afgegeven. U zult ook begrijpen dat wij voortdurend overleggen met uh, onze collega's van andere ambassades van lidstaten van de Europese Unie, ja. dat daar een... Uh, zoveel mogelijk een gezamenlijke lijn wordt getrokken... Ja. en vooralsnog wordt er niet geadviseerd om niet naar Tunesië maar te gaan. Maar zit dat erin? binnenkort? Ik, ik, zoals ik zeg, vooralsnog is dat niet het geval. Hm. Kunt u nog iets zeggen over het feit dat mensen in Nederland... Tunesiërs die wij spreken zich zorgen maken over hun familieleden? Um, dat als ze ons te woord staan dat hun stem misschien herkend wordt... en dat er dan wat met ze gebeurt. Is die angst terecht? Heeft u dat, heeft u dat beeld? Ik, ik kan daar niet over zeggen op dit moment. De, de situatie is volop in beweging. Ik kan daar niet over zeggen. Goed. Dank dat u ons te woord wilde staan. Caroline Bijers, Nederlands ambassadeur in Tunesië. Zij sprak met ons vanuit Tunis. Karin Alberts is vanochtend in het havengebied van Amsterdam. Karin, waar nu? Je bent weer buiten, hoor ik. Ja, we hebben de warme, comfortabele stuurhut weer even gelaten voor wat het was. En staan op het achterdek uit te kijken over die grote tanker. Waar 7 miljoen liter diesel in ligt te wachten om gelost te worden. Frank van der Meiden is aan het wachten op dat telefoontje. Want zo gaat het, Jullie krijgen krijgt een telefoontje, kom nu maar en dan moet je meteen komen. Uh, ja, ja, je weet nooit zeker wanneer of hoe je uh, gebeld wordt. Uh, dat kan elk moment zijn, dus we zijn 24 uur paraat. En dan nou, is het een paar kilometer varen, want het is maar een klein stukje. Hoe lang ben je dan nou vervolgens bezig om zo'n enorme lading over te pompen? Uh, dat is weer afhankelijk van het bedrijf waar je bent. Uh, maar tussen de acht en de twintig en de uur kan het soms wel duren. Zo. En al die tijd lig je dan gewoon te wachten? Of, of moet je die apparatuur de hele tijd in de gaten houden? Nee, we moeten constant... Uh, constant houdt één iemand het sowieso in de gaten. En uh, uh, het dient een alle tijden het dektoezicht te zijn. Ja. Nu is het dan diesel, maar het zijn ook wel eens chemische stoffen. Dus dat is dan wat gevaarlijker spul. Ja, zeker. Ja. Bij chemicaliën uh, komt er veel meer bekijken qua adembescherming en uh, gesloten monsteren bijvoorbeeld. Uh, uh, al dat soort dingen zijn dan nog iets ingewikkelder als uh, bij deze stof die we nu uh, in hebben. Ronald van Sloot van de brancheorganisatie van uh, Tankboten. Ja, u houdt de paraplu vast, heel attent. Heb ik mijn hand vrij voor de microfoon. Uh, maar... Veel tankers zijn erbij gekomen op de markt, legde u daar straks uit. Um, maar ja, er is niet meer vracht gekomen en meestal is dat niet zo gunstig voor de prijs, hè? Nee, inderdaad. Dat heeft uh, bijna zoals in elke andere branche ook bij ons een, tot een uh, prijserosie uh, geleid. En wat betekent dat? Het uh, betekent uh, minder inkomsten natuurlijk voor de ondernemers. Maar zijn er ook mensen die echt onder de kostprijs varen? Uh, dat gebeurt op dit moment massaal. Oh jee, hoe lang kun je dat volhouden? Ja, dat ligt aan uh, van, je, van je bankrekening. En ook eventueel van de collance van je van die financiering als je die hebt. Maar over hoeveel jaar moet het weer goed gaan willen die schepen niet van je te gaan? Want er zijn er een aantal die op het punt staan om, hè? Om, om te vallen. Nou, dat kan ik haast op dit moment niet uitsluiten zoals ik al eerder zei. Uh, het is een hele moeilijke inschatting hoe uh, de financiële positie is van de individuele ondernemingen. Maar... Uh, ik denk als het echt deze crisis nog twee jaar aanhoudt... dat het dan toch wel tot uh, massale faillissementen gaat leiden. Ja. Zeggen Frank, is de telefoon al gegaan? Moet je al gaan lossen? Uh, nee, nee, dat, uh, dat uh, in, in, in, dit, uh, het gaat nu wel even duren voordat we kunnen lossen. Dat stel ik voor dat we weer snel die warme, droge stuurhutten ingaan. Kom, mannen. Het NOS Radio en Journaal Overzicht. De lijst met erop alle chemicaliën die opgeslagen lagen bij chemiepak... was een rommeltje en onoverzichtelijk. De brandweer was uren bezig die lijst te ontcijferen... en hierdoor ging kostbare tijd verloren... terwijl het vuur alleen maar groter werd, dat schrijft het AD. Zo stonden er merknamen op zonder de chemische inhoud. Er was de brandweer lang niet bekend of die stoffen gevaarlijk en brandbaar waren. Volgens de krant zijn andere brandweerkorpsen wakker geschrokken. Chemiebedrijven bij hen in de buurt worden extra gecontroleerd. En daarbij wordt vooral gelet op de inventarislijst. De ramp is nog lang niet voorbij voor de boeren in het gebied waar de rook overheen is getrokken. Volgens de Volkskrant hebben de landbouwers in een gebied tot 60 kilometer ten noorden van Moerdijk een brief gekregen van de verkooporganisaties. Hun groente komt de winkels voorlopig niet in. Een strop van tonnen voor de landbouwers. In het Nederlands Dagblad zingen tegen de windmolens. Zo wil de SGP op Urk het onderheil afwenden van de windmolens... die gepland staan bij het Palingdorp. Iedereen die van Urk houdt zou een gelegenheidskoor moeten vormen... met de burgemeester van Urk als dirigent. De lokale fractievoorzitter van de SGP... hoopt op honderdduizenden mensen die komen zingen op het Binnenhof. De Telegraaf dan schrijft over een oude vete die opleidt binnen de VVD. Hoofdrolspelers in dit spel Frits Hoefnagel en Frank de Graven. Onderwerp van hun strijd, wie komt er op plaats? 5 van de concept kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Wie staat daar nu? Frank de Graven. Maar Erik Nordholt, de oud-politiecommissaris van Amsterdam... heeft veel betere papieren volgens Hoefnagel. Achter de schermen speelt iets heel anders. De graven heeft Hoefnagel ooit bestraft wegens fraude... toen beiden nog actief waren in de Amsterdamse gemeentepolitiek. En dat zit Hoefnagel nog altijd hoog. Hmm. Een gids dan met daarin de belangrijkste telefoonnummers, adressen en een weblinks. De Australische krant Courier Mail uit Queensland... doet meer dan alleen het nieuws brengen over de overstromingen. Lezers kunnen in die gids makkelijk zien welke wegen zijn afgemaakt. Gesloten, waar ze zandzakken kunnen bestellen en als dat niet meer helpt hoe ze een reddingshelikopter kunnen inschakelen. De website van de Herald Sun, ook een Australische krant, een slideshow met foto's van de watersnoodramp. Daarop is te zien dat het water op sommige plekken weer zakt. De brug ligt nog vol met puin, nog half onder het water tegen de pijlers aan liggen auto's, het staal helemaal vervrongen. foto is genomen in Grantham waar gevreesd wordt voor veel levens. Ook in Zuid-Amerika zijn al weken grote problemen door overstromingen. In het Braziliaanse bergstad Terosopolis ten noorden van Rio zijn ruim 130 mensen omgekomen... door overstromingen en ook landverschuivingen. In de omgeving zijn meer dan duizend reddingswerkers actief... en de marine heeft helikopters ingezet. Volgens de grootste krant van Brazilië, Vola, de Soapalo... wordt de reddingsactie bemoeilijkt... omdat veel wegen onbegaanbaar zijn geworden door aardverschuivingen. Niet bij de deur zitten, Potsch vliegt. Die grap ging rond onder Transavia-piloot over hun collega, Julia Potsch. Telegraaf heeft drie van de oud-collega's gesproken... die tegen hem hebben gedaan. Ze zijn geschrokken van de gevolgen. Dat Potsch, nota bene op zijn laatste vlucht geboeid... uit de cockpit werd gevoerd, vinden ze verschrikkelijk. Ook uh, voor het rietal uh, heeft de aangifte veel gevolgen. Zo worden met nek aangekeken... nadat hun namen waren verschenen in de Argentijnse media. Eén van hen verzucht had ik maar nooit bij hem... aan dat ene tafeltje gezeten op Bali. Want daar klapte hij uit de school over zijn eigen verleden.